Door de grote hoeveelheid radioactiviteit die toen vrijkwam, moesten duizenden mensen in de omgeving worden geëvacueerd. Als tegenprestatie voor de financiële steun moet TEPCO de komende jaren gaan reorganiseren. Het weer droog en vanuit het zuiden steeds meer zon. Vrij veel wind, het wordt 15 tot 17 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het zuidwesten wat regen. Het wordt er ongeveer 15 graden. Dit was het NOSje.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 Dit is Wijnland bij de ANUB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat Vila bij de Afrikbundschoten Bunschoten 3 km. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knopend Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Bad 8. A27 vanuit Almere bij Hilversum 3. En de A28 zullen richting Utrecht bij Amersfoort 3 km.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 uh, aansprak of die iedereen kon. Ze moeten ooit oh, een keer beginnen natuurlijk. Hè? Precies, ja. precies. En degene die 6, uh, 7 uh, jaar geleden aanstormende talenten waren uh, en in de klok zijn geweest, zijn nu gevestigde namen. Ja, ja maar Sabine Kudig, ja. uh, uh, uh, Erik Timmermans en Johan Clement en Frits hebben eerder met haar uh, gespeeld met er opgetreden op verschillende plaatsen in. Uh, in, in uh,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 Uh, uh, ja, en zo, momenteel uh, is ze uh, docent aan het uh, conservatorium uh, van Maastricht en het conservatorium uh, van Keulen. Ja, ze heeft uh, een jazzzang gegeven in Amsterdam, in het conservatorium. Ook? Ja. Oké. Okay. Nou, oh, dat is ik... oh, wat goed joh. Ja, prima. Hoe meer dan hoe meer, hoe beter. Met andere woorden, het is een dame die, uh, die, die, die, die wel wat kan. En, ik, ik, ik, ik, ik, en we gaan weer bloemen kopen en ik vind het fantastisch. Ja. Aanstaande zondag dus, in de klocht, De ja. aanvang? Half drie. De zaal open? Uh, half twee. Oké. Okay. Half, half dus we verwachten een grote, grote aanloop. En hoe laat kan Hans uh, Sandbergen de Bitterballen verwachten? Uh, rond een uur of uh, uh, uh, vijf, denk ik. Maar het, het zou wel leuk zijn als hij eerder komt. <laughs> Niet alleen voor de bitterballen. Hij <laughs> had een kaartje. Ja. ja, we hebben hem, hem uh, gefetteerd ja, uh, vorige week. week. Ja, ja, ja. Wat gaan we van Sabine naar nou horen? Fly me to the moon. And my Uit de opname van de Amsterdam Blues, een compositie van weiland trompetist Kees Small. Oeh. En dan het nummer op met het in de tijd fameuze hardbop-quintet The Diamond Five. En van dat quintet, er naast Kees Small uit penis Kees Slinger, saxofoonspullen Harry Verbeke, bassist Jacques Scholz en drummer Johnny Engels, zijn alleen Scholz en Engels nooit leven. Zoals als leider van de Remblers en Engels als nog steeds veel en Onder andere in Zandvoort. Hans, wat ga jij uh, de luisteraars laten horen? Nou, eh... Uh, ja, ik, uh, Quincy Jones is toch een fenomeen. En, eh... Uh, ik, eh... Uh, dus ik heb dat toch maar weer meegenomen. En het is wel zo toepasselijk. Ik ga daar ook niet veel over zeggen. Laten we maar luisteren. En, eh... Uh, change of pace.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 Hij vond een album waarop drie baritonspelers een ode brengen aan Menneken die in 1996 overleden is. Ronny Kuber, Nicke Brignola en Gary Smalian speelden een aantal van zijn composities, zoals deze ode van Menneken en Antonio, Carlos en Jardim.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 Gespeeld samen met Chad Baker uit een opname uit 1953.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 Overhandigd. Nou, ik denk dat een heleboel uh, van onze jazzliefhebbers ook een keer uh, een mono van uh, Arbanje hebben gekocht ja, ah, op wel. het uh, op het singeltje. Wel. En wat stond daar dan aan de andere kant? Op de B-side. Weet oh, je al dat al nog? Long Ja, maar er zijn ook singeltjes gemaakt. Daar stond aan de andere kant, de bluesmatch. Ja, ook. Ja. Dus dat, dat is heel verwarrend, hè? Ja.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 Oh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 Als pianist, de gitarist. en nog een paar van die jongens, Jammer Hogendijk, Neil Tausk en Peter Bates en noem nog op. Ja, het einde is uh, wij van de 7DS van deze week. Maar natuurlijk is er volgende week weer 7DS. Dus zeg ik samen met de Amerikaanse jazzzzgangers Helen Keiko, let me together. Oké? Okay. de zang.